8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... zal later vanavond met zijn Amerikaanse ambtenoot Kerry overleggen over Syrië. Ze hebben een belafspraak gemaakt op initiatief van Kerry. Timmermans zal hem vragen zoveel mogelijk informatie met Nederland te delen... over de betrokkenheid van de Syrische regering bij chemische aanvallen. De Britse premier Cameron verwacht dat er geen zekerheid zal komen... over de verantwoordelijkheid voor de gifgasaanval in Damascus. Dat zei hij in een debat in het Lagerhuis... Cameron gaat ervan uit dat de Syrische regering erachter zit, maar 100% zekerheid is volgens hem onmogelijk. Cameron pleit voor militair ingrijpen in Syrië, omdat president Assad anders een vrijbrief heeft om nog meer oorlogsmisdaden te plegen. Oppositiepartij Labour is nog niet overtuigd en wil eerst meer bewijzen zien. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad komen later vanavond bijeen om opnieuw te praten over Syrië. Gisteren spraken de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk ook al kort met elkaar. Ze konden het toen niet eens worden over een Britse ontwerpresolutie. In Monaco is de loting gedaan voor de groepsfase van de Champions League. Daarin vormt Ajax een groep met FC Barcelona, AC Milan en Celtic. Het wordt de eerste keer dat Ajax en Barcelona elkaar treffen in een officiële wedstrijd. De eerste speelronde is op 17 en 18 september. Het precieze speelschema is nog niet bekend. De Johan Cruijff Foundation heeft 1 miljoen euro gekregen van de UEFA. Het geld is verbonden aan de Charity Award... die de Wereldvoetbalbond aan de stichting heeft toegekend. Dat is een beloning voor de inspanningen van de Johan Cruijff Foundation... om kinderen in achterstandswijken aan het sporten te krijgen. UEFA-voorzitter Platini overhandigde de cheque met 1 miljoen euro... aan Johan Cruijff zelf, die zei dolblij te zijn met het bedrag.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 ABB verkeersinformatie viel op de ring van Rotterdam op de A16... vanwege een voetbalwedstrijd in de Kuip. Richting Breda staat voor de afrit Feyenoord op de parallelbaan 2 kilometer. En tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen, maar bussen. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging daar kan oplopen tot meer dan een uur. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters...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 Hele goedenavond. Mijn gast vanavond is Hans Berenkamp, tv-recensent voor NRC Handelsblad. En ik praat met hem op de dag dat de Nederlandse publieke omroep de programmering voor het nieuwe seizoen heeft gepresenteerd. Het nieuwe seizoen dat deze week eigenlijk een beetje is begonnen, volgende week ook nog begint. Nou ja, we staan eigenlijk aan het begin van dat hele nieuwe televisiejaar. Goedenavond, Hans Berenkamp. Goedenavond. Of moet ik morgen zeggen? Want hoe, hoe leef jij eigenlijk? Want het, het is helemaal omgekeerd, ja, geloof ik. Ja, he? ik heb een beetje omgedraaid dag nacht me ontwikkeld. Uh, kijk, ik, ik schrijf voor een avondkrant. Uh, dat heeft een hoop nadelen, maar het heeft het voordeel... dat je uh, alle late-night uh, televisieprogramma's nog kan meenemen. Uh, en uh, ik kijk dus vaak, uh, nou, zeg bijna altijd, de hele nacht door... nog met uitzending gemist. De hele ik, nacht ja, door? Ja, ik kijk tot een uur of vijf s morgens... Soms wordt het ook wel eens nog wat later. <lacht> en dan ga ik daarna schrijven en dan slaap ik van zeven tot drie. Zeven uur s morgens ja. tot drie uur s middags? Ja, dat is mijn ritme. Dus het ontbijt heb jij net achter je kiezen? Ik heb, uh, nou, ik, ik, ik heb meestal een namiddag voor... Uh, Boodschappen, uh, sociale verplichtingen, uh, uh, andere uh, gewone mensen dingen. Dus ik heb uh, al een vergadering achter de rug. Nou ja. maar, maar toch, hè, Dan uh, tot diep in de nacht, uh, hoe moet ik me dus Lig je dan in bed? Naar TV nee, nee, nee, te kijken? Nee, nee, nee, nee. Ik heb een, een, een lekkere, comfortabele stoel in een huiskamer. Zo'n tv-fortuin, die is al ja, Ik, ik heb een heel groot scherm. Dat heb ik mezelf al opgetrakteerd. Dus echt uh, op zee grote televisie. Hoe groot dan? Nou ja, dat is de grootste maat die ik kon vinden is ongeveer. En wat is dat dan? Want Dat ah, weet ik toch Ik weet dan weer het niet in inches, maar hij is groot. <laughs> uh, en dus dan ben ik mis. Aan de ene kant heb ik een heleboel kranten en tijdschriften liggen. voor als ik even iets wil opzoeken. van hoe dat ook alweer zit. En aan de andere kant allerlei naslagwerken om nog weer andere dingen op te zoeken. Dus ik zit heel actief televisie te kijken. Uh, ik heb een harde schijf die uh, 2,5 uur geheugen heeft. Dus uh, die houdt dan 2,5 uur kan die dat vasthouden. Kan ik op de pauze zetten, zodat ik citaten letterlijk kan opschrijven en zo. En voor de rest kijk ik dus inderdaad uh, analoog... digitaal is die schijf, analoog kijk ik naar de andere zenders... waarmee je ook van de ene naar de andere kan, want zo'n digitale schijf kan niet... als je naar een andere zender gaat, dan is die geheugen weer kwijt. Uh, en ik kijk dan ook nog naar uitzending gemist. Jeetje, en, en, en bedoel, wil je dan alles zien, of hoe bepaal je dat ja, dan? Ja, nou kijk... Ik, ik kijk, je, je kunt natuurlijk verschillende opvattingen hebben over hoe je dat vak doet. Hè? De Je kunt ook besluiten om elke dag een leuk programma uit te kiezen... en daar een aardig stukje over te schrijven. Zie zo uh, uh, over tot de orde van de dag. Ik heb, toen ik, daar, ik heb hiervoor 36 jaar lang over film geschreven. Ik ben overgestapt naar televisie. Eigenlijk met twee uh, dingen. <laughs> twee programmapunten in mijn hoofd wat ik daarmee wilde. Uh, het, eerste is, uh, het belangrijkste is dat uh, ik het gevoel heb dat uh, onze opvattingen over de wereld... en over de samenleving en over de politiek... zeker de afgelopen tien jaar zijn die nogal aan het verschuiven in Nederland... dat die heel erg beïnvloed worden door wat mensen uh, via de media tot zich krijgen. En dan met name het allerbelangrijkste van alles, de televisie. He, radio telt mee, de sociale media tellen mee. Maar dat kan allemaal staat in geen relatie tot de invloed die televisie heeft. Dus dat wil ik gewoon als een soort chroniek... Van dag tot dag. Dus je kijkt naar alle actualiteiten, alle talkshows, alle documentaires. Alles wat relevant is voor de, de beeldvorming. Van waarom denken mensen dat uh, er steeds meer moorden worden gepleegd in Nederland? Omdat ze dat horen in bepaalde televisieprogramma's. En het is niet waar, want het aantal moorden neemt juist af. Nou, dus dat soort dingen probeer ik voortdurend te vergelijken. Maar, maar dan toch, als je dan alles kijkt, hè, want dat is dan je uitgangspunt. Dat je dat mm -hmm. beeld, wat wij krijgen door televisie op de wereld... dat je dat dan ook in ziet en brengt, dat je het ja. in kaart brengt. Uh, maar waar schrijf je dan over? Want dat is dan weer steeds ingewikkelder. Ja, want ik zie je zoveel nou, en wat pik je er dan ja, uit? Nou, dat, is dus, dat is inderdaad de kunst en dat is, dat is de lol die ik daar heb. Om elke dag daar ook nog een soort uh, uh, onderhoudend... Uh, liefst een beetje punten geschreven uh, stukje uh, van te bakken. En dat is weer het lol, lol. Iedereen die elke dag in de krant staat met een vaste plek... die kan je dat vertellen, hoe leuk dat is. Dat is ook heel verslavend. Want uh, uh, uh, ja, dat, dat is gewoon uh, een, een uitdaging, zou ik maar zeggen. Ja, en, en, en zo'n ingewikkeld leven, dat je dan ja. s'mores pas om zeven uur gaat slapen, ja. en dat heb je er dan maar voor over. Nou ja, kijk, ik heb geen kleine kinderen meer. Ik heb, uh, ben ontzettend blij dat ik nooit meer naar een verjaardag hoef, want dat heb ik eigenlijk altijd heel vervelend gevonden. Um, dus over hier... verjaardag hoor je wel welke tv-programma's uh, aanslaan. Ja. Ja, nou ja, kijk, je moet wel contact houden met, met de rest van de wereld. En dat doe ik dan wel voor de laatste tijd heel erg via de sociale media. Ik merk dat, dat, dat Twitter met name uh, uh, is heel erg van belang is om dat ook in de gaten te houden. En dan moet je een beetje van een soort selectie maken dat je ook werkelijk weet wat er leeft. Want je kunt ook mensen kiezen die alleen maar net zo denken als jij. En dan heb je er nog niet verder. Ja, dus ook nog twitteren vanuit die luisteraar. Ja, dat Twitter dat is er de laatste tijd bijgekomen. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, ook direct reageren op wat je ziet soms. Nou, Twitter is geweldig met televisie kijken. Hè? Dan hoor je gelijk ja. en zie je gelijk ja. wat iedereen vindt. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, van, je ziet dan niet wat er op televisie gebeurt. Dat is ook een argument. Of als je twittert, dan zie je niet wat er gebeurt. Aan de andere kant merk ik dat heel veel televisie eigenlijk radio is. Ja. Je kunt Pauw Witteman en Knevel van de Brink... kun je rustig bij iets anders doen. Want het is radio. Ja. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben, maar uh, er is ook voetbal. Dat hebben we al meegekregen. De play-offs van de Europa League. AZ tegen het Griekse Atromitos. Bas Tichler? Ja, de tweede helft is uh, in gang gebracht. Zes minuten geleden, het is 0-0 nog altijd. AZ voor de late inschakelaar speelt al vanaf de eerste minuut met tien man. Omdat uh, na een seconde of 53 Hendrik middenvelder een rode kaart kreeg. De scheidsrechter haalt nogal wat merkwaardige capriolen uit. Want uh, was dat eigenlijk wel rood? Wij dachten van niet. Hij gaf nog een strafschop aan de Grieken. Die werd door Esteban, de keeper van AZ, gepakt. Was dat eigenlijk wel een strafschop? Wij dachten van niet. Maar AZ houdt wel stand. Heeft in de eerste helft ook nog de beste kans gekregen. Maar die niet benut. En zo hebben de Grieken nog ergens in hun achterhoofd het idee dat ze wellicht... ...terug kunnen komen van die vorige week in het eigen Athene-opgelopen 1-3 achterstand. Maar daar zullen ze toch wat beter moeten gaan voetballen... ...want voorlopig heeft AZ er dus zelfs met zijn tienen niet al te veel moeite mee. Het is kortom, Atromitos geen vliegen. AZ speelt eigenlijk met zijn tienen prima, blijft makkelijk overend. Gertjan van Verbeek, de trainer, is er niet helemaal zorgeloos bij... ...want die ijsbeert wat buiten zijn duk Dat kan ik me eerlijk gezegd voorstellen... En ik ben benieuwd of het nog echt gaat ontvlammen straks. En dat de Grieken in een soort alles of niet offensief gaan proberen... om de belegering op dat AZ-doel echt tot stand te brengen. Maar voorlopig is dat niet zo. En blijft AZ dus gewoon keurig rechtop staan. Met z'n tienen 0-0 na 52 minuten. Mijn gast van vanavond in twee dingen is Hans Berenkamp. TV-resensent voor NOC Handelsblad. Uh, en laten we het dan gelijk maar hebben over dat nieuwe televisieseizoen. Uh, RTL Late Night. De nieuwe talkshow van Uberto Tan. Ja. Zeg het maar. Nou ja, ik, ik, ik zit net ook even de, de, de, de gids van de, de publieke omroep na te kijken. wat er allemaal voor uh, belangrijke dingen te komen. Het seizoen gaat is zoveel van hetzelfde. Dus eigenlijk de belangrijkste vernieuwing waar ik uh, naar uitkeek was uh, die late night uh, talkshow. RTL4, waar we er drie, drie hebben gehad. Um, ja, ik ben bang dat daar toch nog wel heel veel moet gebeuren. voordat uh, Pauw On Witte Man uh, van de kroon gaat stoten. Het ja. is. Uh, het is het nog niet helemaal. En wat is het? waarom is het het nog niet helemaal? Uh, omdat uh, nou, er zijn een aantal technische gebreken Ik vind de grapjes tussendoor totaal nog niet leuk. Heel, heel even hoor, want dan ga ik je onderbreken. Want nu is er gescoord. Dan gaan we even terug naar Bas Ticheler. Ja, je zal het altijd zien. De Grieken komen op een 1-0 voorsprong. Dat is behoorlijk slecht nieuws voor AZ. De goal komt op de naam van Papadopoulos. Nou, is dat klinkt dat als een flauw grapje. Dat is helemaal niet, want hij maakt hem echt. Er wordt van dichtbij op het doel geschoten door Karagounis. Er is nog een reflex van Esteban. Die tikt de bal met zijn rechterhand tegen de lat. Die bal stuitert omhoog. En dan wil Esteban zo snel mogelijk hem krabbelen om die bal die, want dat is al eenmaal de zwaartekracht, toch weer naar beneden gaat komen te vangen. Dat lukt niet en die bal stuitert op het hoofd van dichtbij van Papadopoulos en die knikt hem binnen. En zo komen de Grieken vroeger de tweede helft dan toch op 0-1. En wie weet wordt het dan nog heel spannend en wordt het bibberen en willen knijpen voor AZ. Dat zou maar zo kunnen, want 0-1 dat voelt toch plotseling niet meer zo veilig. Ik praat verder met uh, Hans Berenkamp over RTL Late Night. Een nieuwe talkshow van Umberto Tan. Je was bezig om te zeggen van nou ja, daar moet nog wel wat gebeuren. Wat is nou je nou, grootste kijk, kritiek uh, naar die drie uitzendingen? Uh, je moet ook onderscheid maken tussen commerciële omroep en publieke omroep. Een van de problemen waar we in Nederland, denk ik, de afgelopen jaren heel erg mee te maken hebben, is dat dat verschil uh, steeds minder uh, duidelijk werd. Dat het door elkaar ging lopen, omdat publieke omroep uh, um, zich heel vaak. Uh, ging gedragen als een commerciële omroep. In de zin van ook dat mensen een beetje naar de mond praten. Populaire onderwerpen, vrouwen die vertellen hoe erg het is... dat hun man is vermoord en wat ze de dader al dan niet toewensen. Um, dat soort dingen zie je nu ook heel veel bij de publieke omroep. En ik ben er erg voor dat er een duidelijker onderscheid zou komen. Wat dat betreft is, dat, is die RTL Late Night absoluut een, een, een, een vooruitgang. Want het, het zou het commerciële antwoord kunnen zijn op de publieke omroep die dan misschien wat meer serieuze onderwerpen uh, ter hand kan nemen. En zie je dat terug? Ja, dat zie je wel terug. Hè. Je kan voorspellen bijna welke volkszanger er elke avond... de eerste avond was het uh, Jan Smit, de tweede was het Frans Bauer, de derde was het Gerard Joling en Gordon en vanavond is het Ali B en Ilse het Lange. Dus dat kun je wel min of meer die ook steeds dan de volgende dag in een RTL-programma te zien zijn, uh, bij wijze van spreken. Dus dat, dat, dat, is, nou, dat is gewoon echt wat commerciële televisie. Ja. Laten we heel even voordat we daar uh, langs praten, even luisteren aan een stukje van gisteravond. Jij noemt Koorden. Laten we dan maar gelijk luisteren wat er gisteravond gebeurde. Ik sta ook op internet. Als je het KVK intoet... dan weet je ook mijn adres. En ik heb allemaal mensen die langskomen... en allemaal op een foto willen of weten van... who cares, weet je wel? Ik bedoel, wat maakt het uit? Ja, dat is de tegenwoordige tijd. Ja, maar op het moment dat je uh, Vind je jezelf maatschappelijk, zo belangrijk dat je afgeschermd wil worden voor iedereen? Als je met je blote borst op, de, op internet gaat, dan weet je toch wel hoe laat het is. Het gaat niet per se om mij, het gaat om de grondrechten nee, in de democratie. Van, als je, je me even laat uitpraten. Ik heb last van, van oh, ik vind het zo erg. Ik heb uh, ook wel als met me even, blote titel op, uh, op internet misschien gezeten. Misschien moet je wat minder kook gebruiken, Gordon, want je praat een nou, beetje door me heen. Laten we, ja. Een, ja. laten we een goede discussie houden. Ancila, ja. kom, geef de argumenten. Nou, en, dit het, vind ik echt een belediging. Ja, dit, gewoon. Uh, je had niks te verbergen, geloof ik? Nee, ik heb helemaal niks te verbergen. Maar Moi. ik vind dit wel echt erg ver gaan. Ja, dat was gisteravond. RTL Late Night. Gordon en Ancilla Tilia. Meet maakt zich sterk voor privacy op internet. En dit gebeurt er dan? Ja, ik denk, uh, dat was toch mooie televisie, of niet? Nou, ik heb er even over nagedacht of ik erover zou schrijven. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. En waarom en niet? Wat is dan de overweging ik, ik, ik, om dat niet te, te doen? Omdat het een klein bier is. Het is, het, is, het is allemaal, ja... Twee mensen maken ruzie. En de een zegt, jij bent een naaktmodel. En de ander zegt, jij snuift coke. Te plat. En, en dat is, daar hebben ze ongetwijfeld allebei gelijk in. Maar het, het interesseert mij niet. En het is niet van belang voor wat ik met die rubriek probeer te doen. Het is ook niet van belang voor de NRC-lezer? Nou, dat weet ik niet. Die kan daar misschien ook best van genieten. En het is ook leuk om op televisie mensen ruzie te zien maken. Maar... Uh, waar ik meer in ben geïnteresseerd is uh, uh, het beeld wat wordt opgeroepen. Dus dat bijvoorbeeld uh, uh, een discussie waar ik dan wel even over heb geschreven, is dat Gerard Joling en Bram Moskowitz uh, in discussie gaan... over de uh, strafkorting voor de zogeheten kopschoppers. Ook al een door de media gecreëerd fenomeen... Uh, uh, en dat Moskowitz dan uitlegt dat wij daar nu helemaal regels over hebben... dan denk ik, ja, goed, nou, nou, dat vind ik dan wel interessant, die tegenstelling. Dat heeft uh, meer inhoud dat eigenlijk, heeft meer hoor. Inhoud, ja. ja. En daar schrijf je dan wel over. Maar even, even terug dan naar, toch, RTL leed naar drie, drie avonden... Je zegt van er moet nog veel gebeuren, maar wat is dan? Hoe werd het dan? Uh, moet, moet je kunt veel te kort, is het om daar nog echt iets van te zeggen. Ik kom altijd met de bekende anekdote van na de eerste aflevering van Monty Python's Flying Circus, wat toch de, de, het meest beroemde satirische programma altijd is, gingen de makers met elkaar het café in uh, om zich een stuk in de kraag te zuipen, want dit was zo slecht, dit zou nooit meer iets kunnen worden en uh, hopeloos. Dus je moet dat wel even de tijd geven om dat uh, te laten groeien. En Humberto Tan vind ik een intelligente uh, man... die ook uh, uh, goede vragen weet te stellen. En uh, ze hebben de gasten die ook vaak uh, precies in de actualiteit staan tot en toe. Dus dat kan, het kan best nog wat worden, hoor. Maar, maar woord, ik, wordt het inderdaad de, de concurrent voor PowerMitton? Nou, dat, dat wat, wat ik dus verwacht is dat... Uh, en dat is dan in samenhang met ook wat de publieke omroep heeft gezegd... dat ze het komende... Uh, tijd door bezuinigingen zich meer willen gaan toeleggen... op wat de oude kerntaak van de publieke omroep is. Namelijk actualiteiten, uh, informatie, evenementen, uh, drama. De dingen die, uh, waarin de publieke omroep zich kan onderscheiden. Omdat dat ook meer geld kost. Uh, dan hoop ik, dat, ik dus wat, dat er wat meer profilering gaat komen. Dat je aan, inderdaad dan bij RTL een ander soort talkshow gaat krijgen... Mm. dan uh, bij uh, op Nederland 1. Ja, er wordt ook gezegd RTL Late Night... is een beetje het verlengde van uh, RTL Boulevard. Ja, je kunt ook zeggen dat het, het vervolgens op Barend en van Dorp. En Barend en van Dorp is natuurlijk de oervorm van al deze late night talkshows... waarin eigenlijk hoge en lage cultuur voor het eerst uh, totaal vermengd werden. En nu zie ik dus bij die nieuwe RTL late night dat het wel erg lage cultuur aan het worden is. En uh, nou ja, ik ben dus benieuwd hoe dat, wat dat gaat betekenen voor, de, voor wat de publieke omroep gaat doen. Nog niet zulke hele hoge kijkcijfers trouwens, hè? Nee, half, maar half miljoen. Half miljoen. Ik, gisraapt, ja. Dat is gisraapt. dat is niet niet niet. Dat is niet het miljoen wat Paul Witterman of de wereld daardoor normaal had. Nee. nee. Nee, dus we maar zullen het allemaal, allemaal afwachten, afwachten wat daar gaat. De essentie van dit verhaal is toch... Uh, in mijn stelling is dat veel van de politieke verwarring... die we ook afgelopen decennia in Nederland hebben meegemaakt... heeft te maken met het feit dat wij een publieke omroep hebben... die uh, nu eigenlijk sinds 1989 uh, besloten heeft... om uh, het publiek naar de mond te praten... omdat de zuilen hun macht niet kwijt willen. Die staan erop en hun politieke vertegenwoordigers in de Kamer ook... Dat het publieke omroep groter is dan de commerciële omroep. Dat kan alleen maar door uh, bepaalde concessies te doen aan, uh, ja, aan, aan, aan de onderwerpkeuze en aan, aan de goede smaak. En. Uh, ik denk en hoop eigenlijk dat die bezuinigingen als effect hebben... dat het publiek omhoog toch wat meer terug gaat kiezen voor zijn kerntaak. Ook al gaat dat dan misschien kijkerskosten. Ja, dus het feit dat wij nu uh, straks als, als programmamakers... althans een aantal naar het veld gaan om te demonstreren... actie te voeren tegen die bezuinigingen. Wat vind je daar dan van? Ja, ik geloof niet dat dat heel veel effect heeft. Ik geloof niet dat, je, dat dat de manier is waarop je dit soort ontwikkelingen nog kunt keren. Ik denk dat je veel moet, je moet denken aan een slimme manier om je te profileren als, en onmisbaar te maken als uh, publieke omroep. En dat doe je door programma's te maken die de commerciële niet kunnen maken. Terwijl de afgelopen tijd er veel programma's zijn gemaakt die de commerciële net zo goed hadden kunnen doen. We gaan even naar, uh, naar AZ, want er is een incident. Was dit? Ja. Uh, dat uh, incident heet brand in het stadion waar uh, op de vierde etage blijkbaar brand geconstateerd is. En waar de omroeper zo even nadat de scheidsrechter de wedstrijd heeft stilgelegd na een uur. De omroeper heeft uh, verzocht aan het publiek, dus alle mensen die hier zijn, dat zijn er duizenden. Om uh, zo rustig en ordelijk mogelijk het stadion te verlaten. Dat is wat er aan de hand is. Dat uh, zat er al een beetje aan te komen omdat zo'n penetrante brandlucht eigenlijk al een poosje het stadion binnenkwam. Dat was op de tribune te ruiken. De lichtmasten weigeren inmiddels ook dienst. Uh, dus dat er iets aan de hand was en niet goed, dat was wel duidelijk. Hoe het nu wordt opgelost en of het wordt opgelost is zeer de vraag. De spelers staan nog op het veld. De scheidsrechter staat op het veld. Daar staan UEFA-officials bij. Een deel van het publiek is hoorbaar nog bezig met het zingen van liedjes. Een ander deel van het publiek volgt dan maar keurig op wat ze gevraagd is. Namelijk zo rustig mogelijk het stadion verlaten. Uh, en dan maar hopen dat het meevalt. Ik heb begrepen dat het uh, uh, probleem hem zit op de vierde etage, ergens op de bovenste rij skyboxen, op de hoofdtribune. Dus ik ga straks eens kijken of ik uh, wat meer te weten kan komen. En uh, zo ja, dan meld ik mij nog, gesteld dat ik uh, ook nog terug kan komen op de perstribune, want dat kan ik op dit moment allemaal niet inschatten. Maar feit is dat het uh, stadion in Alkmaar wordt ontruimd vanwege brand en dat het maar zeer de vraag is of en wanneer de wedstrijd wordt uh, voortgezet. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. En vandaag met Hans Berenkamp, tv recensent voor NRC Handelsblad. En ik praat met hem omdat het nieuwe tv-seizoen is begonnen. We hebben het gehad over RTL Late Night. We hebben het gehad over de bezuinigingen de publieke omroep. Want, want wat zou de publieke omroep moeten doen om daar goed uit te komen? Nou, euh, zich euh, nog meer te profileren. en Door duidelijk te maken waar je als publieke omroep voor staat. Henk Agoort, de, de voorzitter van de uh, NPO... De, heeft dat uh, ook al een paar keer uh, duidelijk gemaakt. Dat hij daar ook wel voor voelt. Maar je moet wel voldoende geld overhouden om die mooie ja. programma's te maken. En ja. er wordt nu wel heel ja. strak gebudgeteerd. Uh, nee, maar showprogramma's zijn bijvoorbeeld duurder... Uh, natuurlijk, ze hebben bijvoorbeeld een goed net erop nahouden, zoals nieuwsuur dat heeft. Dat is duur. Maar je kunt ook een heleboel programma's maken die helemaal niet zoveel geld hoeven te kosten, maar die wel uh, kwaliteit hebben. En zie je dat dan terug in dat nieuwe uh, uh, uh, programma nou, voor het komende seizoen? ik denk dat veel oude trends uh, worden voortgezet. Er zijn een, een handvol uh, uh, nieuwe programma's, maar het is vooral veel. 71% of zo, toch van, nog hoor. Ja. Ja, nou ja, als je dan ook inderdaad. Ja. Je vindt te veel uh, dezelfde nee, zaken? Nee, ik vind het eigenlijk wel goed om door te gaan op datgene waar je goed in bent. En, en, en dat toch ook te versterken. Er zijn nog een paar aardige trends. Eén heeft direct met, met omroep Max te maken. Wat mij ontzettend opviel deze zomer was dat de grote kijkcijfertrekkers. Uh, waren allemaal 65-plussers. Philip Freeriks en Maarten van Rossum in, in uh, De Slimste Mens. Uh, Martine Bijl uh, in uh, Heel Holland Bakt. Uh, we zijn er bijna, uh, Martine van Os met bejaarden naar Bulgarije en Roemenië. Dat waren de, de programma's die het hoogste scoorden. Terwijl altijd het idee bestaat... Uh, uh, um, je moet uh, jongeren, en met name de boodschappers 2049... Hè, dat is de doelgroep waar je het van moet hebben. Dat is omdat Dat roepen de commerciële... Ik denk dat het de publieke omroep helemaal niet bang moet zijn... om programma's te maken voor en met ouderen. Nou, ja, leven die Max. We kijken He? ook veel meer televisie. En hebben, en hebben meer geld te besteden op de, in het uh, huishoudbudget. Goed, nou wat maakt uh, Hans Berenkamp, die recensent is? Nou, Hans Berenkamp, dat vroegen we aan Ron Vergouwen. Hij is uh, tv recent van het Max Radio 1-programma De Perstribune. Hans Berenkamp is voor mij echt de vertegenwoordiger... van de klassieke tv recent Dat is zowel een compliment als een kritiekpunt... Hij doet zijn werk uitstekend. Uh, vooral in het ontleden van film en tv-drama komt, uh, komt zijn ware passie echt boven. Je leest dat hij van het drama houdt en dat hij ervan geniet. En wat hij regelmatig anders maakt dan collega's als ik... of Jean-Pierre van de Volkskrant... hij durft vaker de waan van de dag los te laten en zijn eigen koers te volgen. Soms gewoon een taaie documentaire op canvas te recenseren bijvoorbeeld. Wat ook gelijk het nadeel is, want ja, wie heeft die documentaire gezien... De lezer moet zich er wel aan kunnen spiegelen. Uh, nu zal de NRC-lezer die misschien bovengemiddeld vaak wel hebben gezien... maar het maakt het toch minder leesbaar. Uh, maar ik hou erg van zijn stukjes. Maar Hans, een beetje meer humor tussen de regels door. Het is niet verboden. Hans? Hans? Ja, nou, er zijn verschillende scholen in hoe je een recensie schrijft. Er zijn mensen die bijvoorbeeld het feit dat een stukje leuk en onderhoudend en amusant moet zijn het allerbelangrijkste vinden. Dat, dat is inderdaad niet mijn opvatting. Dat niet betekent dat het allemaal gewoon droog moet zijn, dat er geen grapjes in mogen. En voor mij maak ik ook best wel eens een grapje, maar het is niet mijn hoogste doel. Nee, en en wat, wat vind je van de, de uh, kritiek uh, van Rolf dat of kritiek of, of, of opmerking dat hij zegt van nou hij. hij hij durft de waan van de dag los te laten. Uh, recenseert dan bijvoorbeeld een documentaire op Canvas... maar geen hondteam heeft gezien. Ja. Nou ja, ik, ik, mijn ambitie die komt het allebei te doen. Het gaat nog verder. Ik doe zelfs wel eens een documentaire op Arten... Dat kan je zelfs alleen maar digitaal ontvangen. Dus dat gaat wel heel ver. Nee, kijk, ik, ik, ik probeer ook mensen uh, kennis te laten maken met iets wat ze nog niet weten. of wat ze nog niet kennen. En uh, dat mag je best af en toe de weg wijzen naar onbekende uh, terreinen. Hè? Ja, en het bedoel... feit dat NRC-handelsblad toch wel een wat uh, ja, populairdere... Uh, koers is gaan varen onder de nieuwe hoofdredactie van een aantal jaren al. Uh, uh, uh, zie je dat terug in jouw stuk? Ik bedoel, krijg je wel eens een opdracht van de hoofdredacteur, van ik wil nu toch echt dat je even over dat heel brandblad nee, schrijft. Ik, ik krijg nooit een opdracht van de hoofdredacteur. Dat, maar, maar speelt het toch niet in, in jouw hoofd zijn. mee? van ik nou, moet toch een beetje die, die het, is trend eerder, het is eerder andersom. Ik denk dat ik in die, die uh, 35 jaar dat ik nu voor die krant werk, altijd degene ben geweest die hoge en lage cultuur door elkaar heeft gegooid. Ik heb altijd geroepen, ook in de redactievergadering, van onze kracht is dat wij. Uh, uh, uh, heel zwaar kunnen schrijven over lichte onderwerpen... en heel licht over zware onderwerpen. En, en ik heb altijd geprobeerd om uh, die, die dingen door elkaar te laten lopen... om zowel over uh, RTL Late Night als over een documentaire op Arte te schrijven... en dan liefst een beetje uh, in afwisseling. Is het moeilijk om kritiek en te en krijgen? Ik, je ziet dus eigenlijk nu dat, dat, dat de NRC langzaam die kant ook op gaat. Om kritiek namelijk nou, van dit van Ron uh, niet, niet echt... Uh, Nee, maar iemand, ik... iemand eigenlijk wat jij de hele dag doet... Hè, naar het werk van anderen kijken en zeggen wat je daarvan vindt... is dat raar als iemand dat dan opeens over jou doet? Nee, nee dat is ook, er zijn heel veel uh, misverstanden over het vak van recensent. Uh, Eén van is dat ze zelf niet tegen. kritiek kunnen... en andere is dat ze eigenlijk stiekem maker zijn... Ja, dat een filmrecensent iemand is die een la vol heeft met geheime scenario's. die die zou willen verfilmen. Maar dat kan hij niet. En dus wordt hij maar, gaat hij maar anderen uh, afzijken. Dat is allemaal onzin. Ja, jij, jij wilt niet op de stoel van Alberto Tan? Nee, ik moet er niet aan denken. Zeg. Nee. Want? <laughs> nou, dat is een heel ander vak. En, en ik, ik, ik ben iemand die met afstand uh, beschouwt. En uh, ja, niet iemand die in een schijnwerper wil staan. Dat is niet mijn. Uh... En zeker niet met, met, met, met mijn gezicht en mijn uiterlijk. Nee. Ik zou liever... Als ik al iets zou willen maken, zou het radio nog eerder zijn. Dat is ook een veel mooier vak, <laughs> volgens mij. Maar goed. Nederlander, moet ik nog even meenemen. Dat was ook vandaag in het nieuws. Nederlander kijkt 201 minuten tv per dag. Dat is een record. Dat verbaasde mij. Want ik dacht eigenlijk ja. dat steeds minder mensen televisie kijken. Maar dat... Ja. Wat weet jij daarvan? Nou, er staat een aardig stuk vandaag over in NRC Next, blendend perceel. Uh, waarin ook uh, de hoogleraar media Liesbeth van Zonen zegt: Ja, uh, dat zijn al die elitaire mensen die op dvd uh, Borgen uh, kijken. Die denken dat iedereen dat doet. Maar dat is maar een heel kleine groep. En daar heeft ze op zich, vrees ik, gelijk in. Uh, dat uh, uh, al die verhalen over dat mensen alleen nog maar de, de televisieprogramma's willen kijken... op het moment dat zij dat willen via video on demand of op dvd. Die, die groep bestaat en die wordt ook groter. Precies, die jongeren doen dat natuurlijk. Uh, dus er wordt nu in plaats van zes minuten per dag uitgesteld kijken... wordt er nu negen minuten per dag uitgesteld gekeken. Maar daar staat over drie uur uh, nog steeds uh, live voor het kastje. En de grootste groep... Televisiekijkers, en dat is niet alleen in Nederland zo, dus overal in de wereld zo, wil gewoon met z'n allen op hetzelfde moment naar hetzelfde programma kijken. En waarom is dat? Ik zeg altijd de televisie is een soort haardvuur Daar wil je met z'n allen omheen zitten en naar kijken. Zodat je de volgende dag bij de koffieautomaat uh, een gespreksonderwerp hebt. Van heb jij gisteren ook uh, ja. naar de wereldrijd doorgekeken? Nou, en zeg je... wordt niet gezegd, heb jij gisteren dat uh, filmpje op YouTube gezien? Ja, misschien bij jongeren wel, maar, maar minder. Dat nee, maar zal ongetwijfeld nog minder zijn. Nou zei je net, ik heb 36 jaar films gerecenseerd voor deze krant. 26. 26. Hoeveel jaar doe je nu televisie? Tien. En, en bedoel is, is, kun je al zeggen wat je eigenlijk meer ligt? Of is dat moeilijk? Nou, kijk, mijn passie gaat natuurlijk uit naar film. Ik vind film, naar film kijken leuker dan naar televisie kijken. En wat is dat dan? Nou, film neemt je mee naar een andere wereld is een, een soort, zeker als je dat op een groot scherm uh, in het donker ziet... is dat een soort onderdompelende ervaring, is een soort uh, namaakdroom. He, dus dat is, een, dat is een hele prettige uh, kick-ervaring. En dat, ja, dat, dat, daar kan televisie niet tegenop. Maar over televisie schrijven is wel heel dankbaar. Omdat televisie namelijk een veel grotere maatschappelijke... politieke, culturele invloed heeft dan film. He, en film die de wereld verandert... Nou, dat gebeurt misschien eens in de vijftig jaar. Maar televisie die invloed heeft op de manier waarop wij over uh, uh, uh, elkaar en de wereld denken... dat zie je elke dag uh, voor je ogen gebeuren. Dus het is, het is om te schrijven veel spannender uh, over televisie. Ja, maar je zit toch liever in die donkere bioscoop ja, dan, dan dat, in die luister. Ja, dat kan dus niet, niet meer, want ik, ik zie toch tien, tien uur televisie per dag. Dus dan kan ik niet ook nog eens een keer films bijhouden. Maar wat vreselijk dat je dat dan hebt moeten laten zitten. Want dat is jouw passie. Dat is een offer. Ja. Uh, maar uh, ja, over een tijdje ben ik met pensioen en dan mag ik weer doen wat ik wil. Wie is uh, Ida de Leeuw van Race? <laughs> met naald en schaar. Dat is een, uh, was een hele populaire uh, radiopresentatrice bij de Avro. Die had een wekelijkse rubriek. Goedenom, goedemorgen dames. En dat heette met naald en schaar. En dat waren naaitips. Maar je hebt mijn twitquiz gevolgd. Precies, want ja. uh, naast, uh, je zei net ook Twitter vaak, maar er is ook een twitquiz van Hans Berenkamp. Ja. En een van de vragen was: Nou, kijk, je krijgt elke avond tussen 9 en 10, uh, als je mij volgt op Twitter, uh, Hans Berenkamp aan elkaar. Dubbel E zonder N. Dan krijg je elke avond tussen 9 en 10 een opgave. En dat is meestal een rijtje van acht of negen namen. Dus was bijvoorbeeld van de week was dat uh, Cor Bakker, de SGP-voorzitter... Uh, met naald en schaar, uh, uh, uh, uh, nog een paar namen. En wie dan het eerst in de gaten heeft dat dat allemaal mensen zijn met leeuw in hun achternaam... die wint en die krijgt dan felicitaties van de andere twitteraars. <lacht> nou goed, dat kan er ook allemaal nog bij vanuit uw luie uh, stoel. Ja. Mag ik je danken voor je komst naar uh, twee dingen. Hans Berenkamp, tv recensent voor NRC Handelsblad. Ik sprak met hem over de televisie. Omdat dat nieuwe seizoen natuurlijk uh, is begonnen. En volgende week echt lo losbarst. Uh, Um, ja, dat was Twee Dingen voor Max uh, van vandaag. Voor meer informatie ga naar onze website tweedingen.nl. En morgen zit hier uh, Wim van Ekelen, oud-VVD-minister van Defensie. Met hem praat ik onder meer over de dilemma's uh, rond ingrijpen in Syrië. En zometeen NOS langs de lijn met onder meer die Europa League. Heel benieuwd wat er nou gaat gebeuren in, uh, in uh, Alkmaar bij AZ. Want die wedstrijd is stilgelegd omdat er uh, vuur was, brand was. Uh, de, de, de, de hele, uh, uh, het hele stadion is ontruimd. Nou, dat horen we zometeen ongetwijfeld ook in het nieuws met Christian Bonenbakker. Dit is Radio 1. Nou, nog geen Alkmaar in het nieuws. We zijn het nog allemaal aan het uitzoeken en nabellen wat er precies aan de hand is. Wel Syrië in het nieuws. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken overlegt vanavond telefonisch... met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry over Syrië. Timmermans zal hem vragen zoveel mogelijk informatie te delen met Nederland... over de betrokkenheid van de Syrische regering bij chemische aanvallen. Voordat er een aanval komt, wil Timmermans dat onomstotelijk wordt vastgesteld dat de Syrische regering gifgas heeft gebruikt. Als dat inderdaad zo is, dan is dat volgens Timmermans een oorlogsmisdaad die niet zonder gevolgen mag blijven. De Britse premier Cameron heeft in het Lagerhuis gezegd dat die 100% zekerheid er nooit zal komen. Toch wil hij Syrië aanvallen, omdat president Assad anders een vrijbrief heeft om meer oorlogsmisdaden te plegen. Het Openbaar Ministerie blijft gewoon videobeelden vrijgeven van misdrijven.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 En in Leiden begint een proef met betalen met de mobiele telefoon. In ruim 100 winkels en horecazaken is daarvoor apparatuur geplaatst. Duizend consumenten met een speciale chip in hun telefoon kunnen daar de komende weken betalen door hun telefoon tegen de betaalautomaat te houden. De proef loopt tot eind november. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond. Ja, langs de lijn Extra Large. Onder meer omdat er gevoetbald wordt in de playoffs voor de Europa League. Tenminste, dat hoopten wij toen we deze uitzending planden. Bas Tegeler, goedenavond. Inmiddels, ik geloof, naast het stadion van AZ. Hè? Wat is er aan de hand? Ja, ik uh, sta nog in het stadion aan de rand van het veld. Wat er aan de hand is, is dat er kortsluiting geweest is in de meterkast. Waar daardoor brand is ontstaan. En uh, ja, bij brand, in een stadion dat vol zit met mensen... dan uh, moet je de mensen eruit krijgen. nog los van het feit dat uh, door de brand... Alles alle stromen uitviel en de lichtmacht... ...en de wedstrijd sowieso door de scheidsrechter al werd stilgelegd... ...omdat je zonder licht wel eenmaal niet kan voetballen... ...en toen dat gebeurd was, zei de omroeper... ...in het stadion, er is brand... ...en zou u alsjeblieft het stadion zo rustig en kalm mogelijk willen verlaten... ...nou, dat deed iedereen, er is geen seconde sprake geweest van paniek... ...voor zover ik dat heb kunnen zien... Um, ...en nu staat eigenlijk iedereen zeg maar, aan officials en spelers hier... ...aan de rand van het veld, eens dus te kijken wat we nu gaan doen... ...en dat is dan eigenlijk de volgende vraag... Um, ...want wat nu... Ja, En over die brand, ik begrijp al aan de reactie van het publiek... dat het voor uh, de, de mensen in het publiek uh, geen grote ramp is. Heb je al iets gehoord over wat er exact aan de hand is? Zijn daar gewonden bij gevallen? Of... Nee, nee, nee. Uh, voor zover ik begrepen heb gaat het om een brand... wat ik zei, kortsluiting in een meterkast. Dat gebeurde op de vierde verdieping. Omdat het stadion uh, niet uitverkocht is... is volgens mij dat deel van het stadion niet eens in gebruik geweest vanavond. Dus daar zijn überhaupt geen mensen geweest. Ik weet dat er met niets van... Uh, persoonlijke ongelukken. Ik zeg erbij dat ik behalve dan dat je, je kent dat wel, die, die geur die je ruikt als je elektriciteitskabels, als die je in brand vliegen, dat is zo'n akelige, penetrante geur. Dat is wat je nu in het hele stadion ruikt. Maar ik heb geen vlam gezien. Dus het is ook niet zo dat het stadion naar binnen toe uh, hevig vlam heeft gevat. Het zou kunnen dat dat vanaf de buitenkant wel is. Daar ben ik op dit moment niet. Dat kan ik niet doornemen, maar ik heb de indruk dat dat meevalt. Uh, dus dat is voor wat betreft de situatie veilig of onveilig. En als ik nu toch even om me heen kijk, ze hebben gezegd, wilt u het stadion rustig verlaten? Nou, dat stadion is nu zo goed als leeg. Ja, en uh, elke verdere mededeling is nog niet gedaan? Nee, uh, dat is zo. Uh, dat geldt dus ook over wat nu verder. Want dat is natuurlijk wel de vraag die je op moet werpen. Nou, weet ik dat op het moment dat je uh, wedstrijden staan, bijvoorbeeld omdat het mist of omdat het vanwege weersomstandigheden even niet kan... Dan uh, is het vaak zo dat je zegt, we kijken het een half uur aan. Als de situatie uh, dan verbeterd is, dan kunnen we door. Zo niet, dan stoppen we Dus ik vermoed dat dat met deze situatie niet anders is. Terwijl ik nu word gesouffleerd door een collega die zegt, iedereen moet weg. Dat betekent dus dat iedereen het stadion uit moet. En jij dus ook. Dat is dan de situatie van u en ik dus ook. Uh, en dat we dus ook niet meer gaan voetballen. Zet daar maar een streep door, los van het feit dat het praktisch niet mogelijk is, want het wordt donker en als de lichtmast het niet meer doet, gaat het op. Ja, dat is waar. Als de lichtmast het niet meer doet, maar als die stroom het wel weer gewoon gaat doen, dan hebben we toch nog de hele avond, zou ik dan denken? Ja, dat uh, is denk ik makkelijker gezegd dan gedaan. <laughs> ja. Ik kan ook niet inschatten hoe groot de schade is. Uh, ik heb, maar nou, begeef ik me op glad ijs. ...van uh, mensen tussen de regels door, al wel vernomen dat de kans dat dit nog gerepareerd wordt binnen nu een, een kwartiertje, niet zo groot is. Het is dus niet zo dat zeg maar, bij jou thuis een telefoonleiding even doorgescheurd is. Nee, maar en dan komen dus de regels om de hoek kijken, zeg jij. Dan moet dat binnen een afzienbare tijd te doen zijn? Want ja, als dit over een die regels zijn, er, zijn ooit bedacht om te voorkomen dat je urenlang gaat aanmodderen om maar te kijken of ja. je misschien toch nog door kan. Daar staat gewoon een half uur voor, wat de oorzaak volgens mij ook is. Uh, en is binnen een half uur goed dan wel en anders maar niet. Maar dat zie ik vanavond niet meer goed komen. Nee. Uh, Oké okay, Bas, um, nou ja, het stadion uit dan maar hè. En uh, hou ons op de hoogte. Ja, zo is dat. AZ, het ging om de wedstrijd tegen Atromitos... waar de Grieken overigens op een 1-0 voorsprong stonden... En AZ won de wedstrijd vorige week met 3-1. Dus in dat opzicht was er sportief gezien nog geen veldje aan de lucht. Uh, ja, We hopen nog op afloop van die wedstrijd horen daar straks meer over. Straks om 9 uur begint Feyenoord tegen Kuban Krasnodar. Feyenoord moet proberen om de 1-0 nederlaag van vorige week om te buigen... in een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Dan wordt er in New York vandaag getennist op dag vier van de US Open... onder meer met Roger Federer, Rafael Nadal en Serena Williams in actie. We horen straks van Marcella Mesker wat daar op dit moment speelt. Verder is er ook aandacht voor de loting van de Champions League... de Ronde van Spanje, de WK Judo in Rio de Janeiro en Sven Kramer. Hij spreekt harde woorden over het bestuur van de KNSB. Wat Kramer betreft had het bestuur gisteravond weggestemd moeten worden. Dat allemaal straks. We beginnen nu toch wel met voetbal, want er wordt dan wel niet live gevoetbald, maar er is gelood voor de Champions League. Ragnar Niemeyer is aangeschoven, ja, Ragnar, om dan maar meteen met de deur in huis te vallen over dingen die niet helemaal lopen zoals ze moeten lopen. Het scheelde niet veel of we hadden heel veel clubs helemaal niet uit de balletjes zien komen. Nee, dat was opmerkelijk, want met dit soort geregisseerde uitzendingen, een uur en een kwartier alles bij elkaar. Um ja, wordt er geoefend en wordt er gerepeteerd. Uh, tot in den treuren bijna. Hè. Het moet allemaal strak en in één keer goed... want het zal maar een keer misgaan met die balletjes... en dan krijg je complete chaos. Maar uh, een hoop mensen, Luis Figo, uh, Johan Cruijff, uh, Billy McNeil... wie kent hem nog, hè, de, de, de legende van Celtic uit de jaren zestig... Hadden allemaal hele grote moeite om de balletjes van de UEFA open te krijgen. En of dat nou te maken had met koude balletjes of ja, warme of balletjes. Of te klein of te glad of toch een beetje... Of gewoon slechte kwaliteit. Ja. In, nou ja, meet in balletjes. Geen idee. Maar ja. dat was opmerkelijk. En zijn uh, zeker een sterke kerel als Luis Vigo. Die, die staat er daarbij met zulke spierballen. Die krijgt de plastic balletjes van de UEFA dan niet open. He. Uiteindelijk gingen ze wel open. En er kwamen voor Ajax weer zeer interessante clubs uit. Barcelona, AC Milan en Celtic. Allemaal clubs die de Europa Cup 1 alles hebben gewonnen. Ja, uh, heeft Ajax het dan juist weer getroffen... omdat het mooie affiches zijn, of is dit weer dikke pech? Nou ja, ik vind het eigenlijk... Uh, maar dat is, een, dat is persoonlijk een vrij dramatische loting... omdat uh, je toch erin gaat, uh, en dat zal ook gelden voor Frank de Boer... dat heeft hij vaak genoeg gezegd, we willen overwinteren... Uh, met het vertrek van Eriksen uh, naar de Spurs uh, moet dat misschien al worden bijgesteld. Al de wereld was hij vanavond niet zo positief over het aanblijven van zijn centrumverdediger. Maar goed, Ajax had voor dit seizoen de ambitie om te overwinteren in de Champions League. Drie keer achter elkaar kampioen geworden onder Frank de Boer. Nu toch een keer proberen een stap te zetten en een klein beetje aansluiting te vinden bij de grote jongens. Ja, als je dan Barca, Milan en Celtic tegenkomt uh, in zo'n groepsfase... Ja, dan moet je er ernstig rekening mee houden dat je het niet gaat redden... en dat je zelfs nog voor die uh, derde plek, die dan nog een vervolgtraject in zich heeft... in de Europa League, dat je daar heel hard uh, je best voor zal gaan moeten doen. Eerste begin uh, lijkt me ook al niet prettig, op 18 september woensdagavond... Barcelona-Ajax, uh, dan vlak daarna Milan-Ajax. Uh, ja, goed, dan wordt de derde wedstrijd uit op Celtic Park eigenlijk al uh, alles beslissend... De vanuitgaande dat Ajax dat twee keer niet redt. Dat ja. heb ik dan tussen de regels ja. door blijkbaar uh, gezegd. Ja, ja. En dat bedoelde ik ook te zeggen, ja. Ja. Uh, ja. Dan zou je inderdaad denken, als het gaat om uh, sportieve doelen... Uh, uh, verwezenlijken, dat Frank de Boer niet zo blij is met de uitkomst. Maar hij zag die uitkomst van de loting eigenlijk wel zitten. Ik ben wel tevreden, ja. Ik vind, uh, als je de drie clubs ziet, en dat zijn fantastische clubs... Uh, qua ambiance, qua stadion, qua historie...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 Nou, hebben we hebben afgelopen week uh, goed kunnen volgen natuurlijk uh, tegen PSV. Uh, nou, hebben we hebben daar uh, goed weerstand geboden. Dan laten we hopen dat wij dat ook kunnen doen. Celtic publiek heb ik zelf meegemaakt als uh, oud Rangers-speler. Ja, fantastische ambiance en ja, ik denk dat wij uh, in ieder geval uh, om plek 3 uh, zullen gaan vechten in eerste instantie. En dat zeg ik met name omdat ik weet dat we natuurlijk Christian Eriksen op dit moment kwijt zijn. Daarnaast uh, Toby uh, waarschijnlijk ook nog kwijt zijn. Nou, de, de speler die naast me zit, Siem de Jong, de aanvoerder, zal waarschijnlijk de eerste Champions League wedstrijd uh, er nog niet zijn. Dus ja, dan doe je wel een jasje uit. En ja, om dan te zeggen, ja, moet je dan je doelstelling bijstellen? Ja, misschien wel een beetje in ieder geval, maar ik, ga er, ik hoop toch dat we voor de tweede plek kunnen gaan vechten... Uh, hoewel het uh, wel een stuk lastiger zou zijn, denk ik... dan uh, als we de hele groep bij elkaar hadden had, uh, kunnen blijven, in ieder geval. Zij Frank de Boer. Ja, die doelstelling moet dan misschien ietsje worden bijgesteld, zei hij. Ja, de harde waarheid is voor het Nederlands voetbal... waar het toch al niet zo goed gaat in Europa... dat dit dan toch ook weer een pool is die ook voor het Nederlands voetbal aan zich niet zo heel veel beloofde als je het hebt over punten bij elkaar sprokkelen voor die ranglijst. Nee, en dat kan in de toekomst natuurlijk nog vervelende gevolgen krijgen, want je wordt wel steeds gewogen in dat Europese systeem en uh, de Europese plekken van Nederland, dat gaat al niet zo fantastisch met ploegen als Utrecht, die verliezen van uh, Luxemburgse banketbakkers en zo, dus je zou graag willen dat Nederland in die Champions League weer eens wat liet zien. En natuurlijk is het zo, er is te weinig geld, uh, er worden spelers op jonge leeftijd weggekocht, maar je proefde het misschien ook al de afgelopen weken aan PSV tegen Milan en er ontstond toch een sfeertje en ik denk dat dat ook uh, buiten Eindhoven zo was. Uh, laat PSV het alsjeblieft redden. We willen zo graag weer eens een keer meedoen op dat hoger niveau. We willen eens een grote ploeg uitschakelen. Uh, PSV sprak natuurlijk ook wel aan met dat, met dat jonge frisse voetbal. Uh, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn in Nederland... die het heel erg leuk zouden vinden als Ajax toch weer eens een keer... Uh, een kwartfinale zou halen. Uh, dat je het een soort van nationaal gevoel krijgt van... Joh, we doen mee, we zijn erbij en eigenlijk kun je daar nu, wat is het, uh, 29 augustus. Uh, de kans is groot dat je er nu al een streep door moet zetten. Frank de Boer stelt zijn ambities nu al bij. Ja, eigenlijk is dat dramatisch en natuurlijk heeft hij gelijk. Het is allemaal prachtig, maar het leidt waarschijnlijk tot weinig. Ja, hoewel, we moeten er natuurlijk wel bij zeggen, er moet nog gespeeld worden. Waarschijnlijk. Wat, wat vind je er dan van dat um, hij een doelstelling neerzet aan het begin van het seizoen? niet wetende wat de loting gaat brengen... en dat hij die doelstelling dan nu vandaag alweer een klein beetje moet aanpassen. Nou, het moeilijke daaraan is natuurlijk dat het gaat om topsport. Het gaat niet om de gezelligheid. Het gaat om resultaten halen. Het gaat niet om gezelligheid in de spelersgroep. Je wilt iets bereiken met elkaar. Daar is alles binnen die club op gericht. En er wordt heel lang nagedacht van wat willen wij met z'n allen? Waar zijn wij klaar voor? Wat is ons doel? Ja, maar als je, maar als, je, als, je, als je daar nu, zo snel na het begin van het seizoen... we zijn drie wedstrijden onderweg, al nu al op terug moet komen... Uh, dat is, nou, eigenlijk is dat natuurlijk niet best dat strookt niet met de topsportambitie die je moet hebben. Je moet nu zeggen, we gaan er nog steeds voor, ondanks dit. Eigenlijk in plaats van, het zijn zulke mooie wedstrijden... tegen zulke mooie tegenstanders in zulke mooie stadions. Nou heeft het waarschijnlijk ook iets te maken met de transferperikelen... van precies nu, vandaag. Hè? Dat de twee van de drie steunpilaren waar het dan de hele zomer is, uh, over is gegaan... Hè? al de wereld en Eriksen misschien nog opstappen. Maar toch vraag je je af, waarom doelstellingen neerzetten in de zomer... als je er... Ja, als het blijkbaar niet zoveel voorstelt. Ja, je kunt blijkbaar ook als Ajax uh, niet uh, de, de, de lat te laag leggen. Uh, dat, dat zal een grote rol spelen. Uh, je wil misschien tegen beter weten in... Proberen te blijven meedoen met een niveau waar je eigenlijk misschien niet thuis hoort. Uh, en misschien is het tegen beter weten in dat dat soort spelers blijven, of misschien nog een halfjaartje een contract uh, uit gaan dienen en dan op het laatste moment weggaan. Maar het is opmerkelijk, ik vind eigenlijk als het om topsport gaat, dan, moet je mensen, dan hebben mensen een doelstelling. Die hebben wij niet, jij niet, ik niet, niet opgelegd. Dat hebben ze zelf bedacht. Ja. Als je daar nu al op terug moet komen uh, en begint over spelers die dan uh, vervangen moeten worden. En, ja, eigenlijk zou je ook verwachten... maar dan gaan we wel Ajax heel kritisch aanpakken opeens op deze, deze avond. Maar de vervangers, eh, die zouden misschien toch ook van grote kwaliteit moeten zijn. Hè? Duarte wordt nog steeds eh, nadrukkelijk genoemd als opvolger dan van Eriksen. Ja, ik vind daar nogal wat tussen zitten. Dat moet toch ergens in Europa of ergens in Afrika of in de wereld... Ja, maar wie? Misschien... Ja, nou ja, En Ajax... hoezel, hè, want maar een paar ik, begreep, ik begreep dat Mark Overmars gezegd heeft vanavond in Monaco... bij de loting dat Ajax wel wat heeft uit te geven... Uh, dat lijkt me niet zo handig met het oog op uh, zaken doen. Bijvoorbeeld in de ja, overloop, Maar dat weet... zullen ze ook weten. Hè? Dus... Ja, maar goed. Uh, dan, er zit misschien toch erg veel verschil in tussen de mensen die weggaan. Hè. Van de horen, uh, die van Utrecht is gekomen, geldt dan eigenlijk al als opvolger uh, van, uh, van Tobi Alderwereld. Dat is een uitstekende verdediger. Heeft ook wel foutjes gemaakt met Jong Oranje bijvoorbeeld. De afgelopen EK onder 23, competitie af en toe. Ja, dat is nog niet helemaal van hetzelfde uh, laken en een pak. Nee, terug naar de loting. Een ja. zware loting dus voor Ajax... met wel drie mooie tegenstanders. En de aanvoerder, Siem de Jong, zag nog iets positiefs. Nou, eigenlijk had ik uh, gehoopt een keer niet tegen Real Madrid. Dus dat was uh, het enige een beetje. Mooie affiches. Allemaal toch? Dit is toch prachtig voor Ajax? Ja, dat denk ik wel. Uh, ja. Het is alleen maar goed, denk ik. kaartverkopen verkopen en uh, dat soort dingen. Maar ook uh, ja, ervaring voor de spelers en voor het publiek. Dus. Ja. Tic-tac in de arena met Barcelona. Kijk je er naar uit? Ja, het zijn wel uh, speciale wedstrijden, ja. Ik had, uh... ja. Barcelona is toch wel een team waar je uh, een keer tegen zou willen spelen. Dus, uh... Ik weet niet, heb je gisteren misschien AC Milan tegen PSV gezien? In het algemeen, wat vind je van Milan? Ja, kijk, Italiaanse teams op zich om tegen te spelen... zijn misschien iets meer voor ons dan, uh, dan ja, bijvoorbeeld uh, een Real-Spaans team. En we hebben het in het verleden een keer bewezen. Maar uh, ja, het is toch weer een ander team daar. Ja. En, maar PSV heeft het ook bewezen door... Uh, door goed te kunnen voetballen tegen zo'n team. en uh, Hopelijk kunnen wij dat ook. En Celtic, jij houdt ook van mooie stadions. Dat is daar in Schotland. En je krijgt de ruimte om te voetballen. Dat wel. Ja, dat uh, had het er al over. Uit bij Celtic is natuurlijk ook iets, uh, iets bijzonders. En uh, ja, Wat ik zei, alle drie de teams hebben uh, ja, toch wel een heel mooi... Uh, zijn allemaal hele mooie affiches. En Siem de Jong heeft er dus wel zin in. Hoewel hij waarschijnlijk dan nog net niet meegaat naar Barcelona. Hè, want... Die klaplong is daar nog niet over. Nee, en laat die alsjeblieft dan ook uh, vanaf de bank of de tribune geen foto's gaan maken. Want het voelt alweer als <laughs> toeristen gaan wij naar al die mooie stadions. Ik bedoel, hoe lang is het geleden dat we nog meededen? Dat er uh, gedacht werd, wij willen niet naar Amsterdam. Oké, okay, de tijden zijn de afgelopen 15 jaar veranderd. Maar uh, ja, het gaat nu toch wel heel erg op de toeristische tour. Dus of je niet wilt twitteren? Dat, nou ja, hij mag twitteren wat hij wil, maar geen foto's, geen foto's van de tribunes van San Siro, alsjeblieft. Sim, als je luistert. Dat was de groep van Ajax. De andere groepen. Was dit de pool des doods bijvoorbeeld, of zitten er meer tussen? Uh, nee, dit is wel een hele zware pool. Ik zit ook te kijken, bijvoorbeeld dit is groep H, bijvoorbeeld uh, groep F. Met Arsenal, die het toch ook in de playoffs uh, goed gedaan hebben gisteravond. Uh, Marseille, Dortmund, Napoli... Dat is uh, loodzwaar. Uh, ja, wat ook aanspreekt, denk ik, Real Madrid, Juventus, Galatasaray... en dan als normaal gesproken wat zwakkere broeder Kopenhagen. Het is allemaal niet makkelijk. Maar bijvoorbeeld dan een groep met Schalke, Chelsea, Basel en Steaua Boekarest. Daar hangt dan in ieder geval nog de geur aan van punten halen. En ik denk dat Ajax in zo'n groep uh, ja, toch wat meer tot zijn recht was, uh, was gekomen. Misschien ook wel in groep G, Porto, Atletico, Zenit en Austria-Wien. Dat klinkt toch allemaal net wat anders... dan Barcelona, Milan, Ajax en Celtic. Het is natuurlijk wel heel mooi dat Barcelona en Ajax... voor het eerst in de geschiedenis... dat kun je bijna niet verzinnen... Ja. gezien de, de, de grote naam en faam van beide clubs... zeker ook van Ajax natuurlijk in het verleden... dat die nooit tegen elkaar gespeeld hebben in officiële wedstrijden. Dat is uh, bijzonder. Er zit natuurlijk een, een Nederlandse kruif uh, Barcelona-Frank-de-Boer-component in. Dat is bijzonder. Milan uh, ja, met zijn sterren uh, heeft ook een, natuurlijk een, een grote Nederlandse... Uh, Verleden. Dus er zitten veel dwarsverbanden. Ja. Derk Boer is er ook nog eens een keer naar Celtic ja. vertrokken deze zomer. Dus ja, het is, het is allemaal wel heel bijzonder. Maar het sportieve zou toch eigenlijk moeten prevaleren. Maar goed. Nou, zullen we dan positief afsluiten? Ja. Weet jij nog de eerste Europese wedstrijd van Frank de Boer als coach van Ajax? Ja, toen won hij in San Siro. Ja, juist. Had je gedacht? Euh, nou ja, okay. Nee, nee, nee. Natuurlijk weet je <laughs> dat. Verhaal. Maar uh, misschien is dat dan iets voor Ajax om zich aan vast te houden. Het kan dus blijkbaar wel. Ja, Ragnar nog dank je wel. Het laatste nieuws uit Alkmaar komt dat AZ zojuist heeft getwitterd... dat de wedstrijd definitief is gestaakt tegen Atromitos FC. Als daar nog meer berichten omheen zijn... bijvoorbeeld wanneer de wedstrijd dan gespeeld moet worden... dan hoort u dat natuurlijk zo snel mogelijk in deze uitzending. Die nog duurt tot elf uur... en waarin we ook een aantal keren naar uh, New York gaan... voor het tennis op de US Open. Open. Dag 4, Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Ik noemde straks al een aantal van de grote namen die in actie gaan komen. Rafael Nadal, dat zal vannacht geloof ik zijn. Hè. Serena Williams is al klaar. Ja, dat klopt. Zij speelde tegen Fosco Bova uit Kazachstan. Won dat met 6-3, 6-0. Nou, dat lijkt weer een afgetekende score. De eerste ronde won ze al van Vone 6-1, 6-0. Dus vier games tegen in twee wedstrijden. Maar toch zie je dat Serena Williams, de titelverdediger... in zo'n eerste set dan toch gespannen is. Het was die eerste 6-7 games helemaal niet zo makkelijk. En die Fosco Bova die speelde eigenlijk best goed. Die kon het tempo, het harde klappen van Serena Williams goed aan. Nou, op een gegeven moment dan wint Williams die eerste set, ja, en dan dendert ze als een trein over je heen. En dan wordt het 6-0 in de tweede set. Maar toch even die spanning die dus ook uh, Serena Williams... de nummer 1 van de wereld, de titelverdedigster, geweldige speelster... die dat dan toch voelt als hij hier op het uh, grote Arthur Ashe Stadium uh, moet verschijnen. Goed, zij is uh, door. Um, ik kijk nu naar uh, de wedstrijd openingsgame, Game. De wedstrijd is net begonnen van uh, Roger Federer. Hij speelt tegen de Argentijn Carlos Berlok. Nou, Federer als zevende geplaatst. We zijn natuurlijk met z'n allen reuzen benieuwd hoe hij het gaat doen. Omstandigheden in New York liggen, Federer, over het algemeen goed. Het is daar uh, snel. Uh, de baan uh, stuit van de bal is niet zo heel hoog. Dus dat is lekker voor Roger Federer... Die iets vlakker speelt dan zijn uh, grote concurrenten. Zeg maar Nadal, of een Djokovic, of een uh, Murray. Hij speelt ook wat aanvallender. En dat, uh, dat werkt aardig op uh, dit grote stadion, het Arthur Ashe Stadium. Het waait wel, dus dat moet je altijd uh, in de gaten houden. Kijken of de spelers dan hun ritme wel vinden. Maar goed, tegen Carlos Berlok, daar heeft hij al een keer van gewonnen. Dat zou geen probleem moeten zijn voor Roger Federer. Marcel Mesker, dankjewel voor nu. En we horen jou straks weer terug. Sven Kramer snapt niet dat het KNSB-bestuur gisteren niet is weggestemd door de ledenraad. Volgens Kramer blinkt het bestuur uit in foute beslissingen en komt het daar telkens weer mee weg. Ja, het, het irriteert maatloos natuurlijk. Ja, het, is, uh, het is jammer dat, uh, dat de schaatsen zo elke keer in een negatief daglicht komt te staan. Omdat ik van mening ben dat we gewoon een uh, super, super uh, fantastisch sport in onze handen hebben. En dat het zo elke keer naar buiten geventileerd wordt. Uh, voor, vooral negatief, ja, dat vind ik kwalijk zijn. Het negatieve zit hem in het uh, rollenbollend over straat gaan? Ja, nou ja weet je, het, op sommige momenten is het natuurlijk gewoon, ja, is het lachwekkend natuurlijk. En uh, denk je wel als jongens, uh, uiteindelijk staan het toch allemaal volwassen mensen. En, en waarom, waarom moet het zo gaan? En uh, uiteindelijk komt iedereen er altijd weer mee weg. En uh, ja, dat, dat stoort me toch wel. Weet je, iedereen heeft een hele grote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 Ik geloof wel dat dat op dat moment gebeurd is. Maar ik vind het gewoon vrij bijzonder dat al die leden van tevoren allemaal uh, onwijs kritisch en negatief in staan. En dat het dan toch binnen een uur, anderhalf uur, iedereen gewoon weer met de neus dezelfde kant op staat. En daar ja, heb ik toch wel zoiets van, heb ik maar nou gewoon mijn vraagtekens bij. Ja. Geloof jij nog in uh, dit bestuur van de KNSB, zoals het er nu zit? Nou ja...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 Ja, dat is, uh, dat is een kwalijke zaak. Als ik jou zo hoor, dan uh, heb je niet veel vertrouwen meer in Doekleter Nou ja, het is, uh, het is niet groot in ieder geval, nee. Vind je dat hij nog voorzitter kan blijven? Nou ja, weet je, er is gisteren over gestemd en uh, weet je, dus, uh, kijk, de vraag is ook allemaal, wij gaat de volgende veel beter doen, hè? Dat moet je ook allemaal wel vragen. Moet ik wel zeggen, sommige acties kunnen ook nu heel veel slechter. Maar dat, dat telt toch niet mee wat de volgende gaat doen? Nou ja, dat, maar, dat in, een, in een Olympisch seizoen, vijf maanden voor de Spelen... zit je ook natuurlijk niet op heel veel onrust te, onrust te wachten. Dus ja. Maar die is er nu toch een beetje. Beproef ik ook bij jou. Ja, nee, tuurlijk. Ja, weet je, er is vooral bij de atleten gewoon heel veel uh, ongenoegen. En dan spreek ik niet eens voor mezelf. Maar dan, spreek ik het, dan heb ik het gewoon over de, over, de, over de atleetvereniging in zijn algemeenheid. En... Uh, ja, daar wordt gewoon heel weinig naar geluisterd. En, uh, ik heb soms wel het idee dat de, de, de directie uh, van de KSB... soms gewoon in, in de tank zit bij het bestuur. En, uh, directie, dat is voor de duidelijkheid Arie Koops en Paul Sanders. Ja, en uh, soms heb ik wel het idee dat zij nogal uh, gewoon goedwillend zijn. En, ja, dat, dat, dat, uiteindelijk moet een bestuur ja, moet een directie aanstellen... En ze hun gang laten gaan. En ze hebben vertrouwen in de directie, normaal gesproken. En ja, ik denk dat, het, dat er te veel naar hen wordt gekeken. En te veel mee wordt bemoeid. En dat is, dat is denk ik niet uh, hoe een, een bestuur uh, zich zou moeten opstellen richting de, de dagelijkse directie. Heb jij daar uh, Doekele Terpstra wel eens op aangesproken? Kijk...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 En uh, sommige mensen horen nooit ervan. Dat zei Sven Kramer. Het Algemeen Bestuur en de directie van de KNSB... hebben inmiddels ook een reactie gegeven. Voorzitter Doekle Terpstra is verbaasd over het bericht... dat Kramer de wereld in heeft geslingerd... en waarvan we juist, zojuist de uitleg dan hoorden. Terpstra zegt dit gaat alle perken te buiten... en is een gedrag dat niet past bij een kampioen. Terpstra benadrukt dat hij altijd bereid is... om in gesprek te gaan met Kramer. Hij zegt ik nodig Sven bij deze uit contact met mij op te nemen om op korte termijn een afspraak te maken. Straks in ons volgende uur hebben we het hier over... onder andere met Jochem Uithagen, lid van de atletenvereniging... En die heeft in die zin dus ook een stem in dit geheel. Het is bijna negen uur. We gaan straks naar het nieuws. Maar eerst eventjes naar de Kuip, want daar zullen we na negenen veelvuldig zijn... waar Feyenoord gaat spelen tegen de Russen van Krasnodar. Feyenoord moet een 1-0-nederlaag van vorige week wegpoetsen... in de laatste wedstrijd van de play-off van de Europa League. Ronald van der Geren en houdt Houtkamp. Ja, we hebben zitten kijken net naar de beelden van uh, AZ en de rookontwikkeling daar in Alkmaar. Nou, die is veel heviger op dit moment in de Kuip, waar uh, groene rook, rode rook en witte rook de lucht in gaat. Dat betreft Dat zou je net wedstrijd nee, gelijk kunnen stilleggen. Uh, nee, het is dus sfeervol in de Kuip, voorafgaand aan uh, deze wedstrijd. Spelen ze inmiddels op het veld, we zullen het kort houden. In de Feyenoord-opstelling eigenlijk geen verrassingen. Of het moet zijn dat Joris Matthijssen dit keer op de bank moet Sorry, plaatsnemen. Sorry Ronald, en... ik, ga je, ik ga je onderbreken. Want we gaan naar Bas Tigler, die in Alkmaar is nog altijd en nieuws heeft. Bas. Ja, het verhaal is nu dat er uh, op dit moment overleg is tussen de clubs, AZ en Adromitos uh, en mensen van de UEFA. Of er wellicht morgenochtend om 11 uur het restant van deze wedstrijd zou kunnen worden uitgespeeld. Omdat iedereen er veel aan gelegen is om dat allemaal nog voor de loting rond te krijgen. Dus dat is het uh, laatste bericht uit uh, Alkmaar. Waar voor de mensen die nu pas radio aanzetten en denken wat is er allemaal aan de hand. Het stadion als gevolg van kortsluiting vlam heeft gevat. Uh, voor zover wij weten zonder al te veel problemen is ontruimd dat is de situatie. Bas, dank je wel. En over de opstelling van Feyenoord en de wedstrijd zelf. Zometeen alles na het journaal van 9 uur. Graag tot zo.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 Op de perstribune zit uw eerste rang. Zondag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.